Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dit is Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Minister Verburg wil dat er een verbod komt op het doorvoeren van walvisvlees via Europese havens. Dat zei ze tijdens een debat in de Tweede Kamer, waar ook werd gesproken over 160 ton walvisvlees uit IJsland... die sinds begin april in de Rotterdamse haven ligt. De Kamer vindt dat Nederland niet moet meewerken aan zulke transporten. Verburg noemt de situatie buitengewoon onplezierig... en zegt dat ze IJsland zal laten weten dat de Kamer geen prijs stelt op het transporteren van walvisvlees. In Sarajevo zijn zeker 60 mensen gewond geraakt toen een betoging van oorlogsveteranen uit de hand liep. Zo'n 5.000 oud-strijders waren de straat opgegaan om te protesteren tegen de bezuinigingen op hun uitkering. Een deel van de betogers ging de politie te lijf met metalen staven, flessen en stenen... Toen sommigen probeerden om een regeringsgebouw in brand te steken zette de politie traangas in. De Bosnische regering zegt dat de verlaging van uitkeringen een voorwaarde van het IMF is om in aanmerking te komen voor een lening van ruim 1 miljard euro. Eurocontrol verwacht dat het vliegverkeer in Europa morgen weer volgens het normale schema verloopt. De Europese luchtverkeersleiding zegt erbij dat reizigers nog wel rekening moeten houden met vertragingen. Het Meteorologisch Instituut in Reykjavik zegt dat het vliegverkeer de komende dagen niet gehinderd wordt door de aswolk. De vulkaan op IJsland spuwt veel minder as en de rokolom waait richting de Noordpool. Minister Verhagen laat mogelijk toch onderzoeken of Nederland agenten met eigen militaire beveiligers kan leveren voor de EU-missie in Afghanistan. GroenLinks en D66 hadden daarop aangedrongen in een motie en daar is een Kamermeerderheid voor. Eerder leek er geen meerderheid, maar GroenLinks en D66 hebben het plan iets afgezwakt. Verhagen zei in een eerder debat dat hij het voorstel pas wil onderzoeken als er een ruime kamermeerderheid is. Tot besluit het weer, brede opklaringen bij een afnemende wind. Morgen flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Middagtemperatuur maximaal 14 graden. Namorgen droog, veel zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.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 I'm <laughs> sorry. Mm-hmm.